Uur. Jan van der Putten met het nos journaal Een overval in Zalbommel is vannacht uitgelopen op een schietpartij met de politie en een klopjacht. Drie mannen hielden in een huis, drie bewoners onder schot, onder wie een tiener. Toen de politie kwam ontstond op straat een vuurgevecht en gingen de overvallers er in een auto van door. Twee mannen van 24 en 25 werden later gepakt bij een tankstation langs de A2. Een van de verdachten heeft schotwonden aan zijn been. De derde overvaller is nog voor het vluchtig. Bij de overval in Zalbommel raakte verder een van de gezinsleden gewond. De Israëlische politie zegt opnieuw dat er genoeg reden is... om premier Netanyahu te vervolgen wegens corruptie. Ook zijn vrouw Sarah en mediamagnaat Elovic zijn verdachten. Netanjahu zou steekpenningen hebben aangenomen... en in ruil daarvoor een telecombedrijf... en een nieuwsite van Elovich hebben bevoordeeld. Het is de derde corruptiezaak tegen Netanjahu... die de politie bij het OM indient. Netanjahu wijst alle beschuldigingen af en noemt het een heksenjacht.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 mm -hmm. morgen luisteraars, welkom bij het Tweede Uur van CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. En dat was een heel mooi nummer waar we mee begonnen... van de ja, hele bekende saxofoonspeler Roland Kirk. En dat is wel een hele bijzondere man geweest... die uh, ja, volgens mij meerdere uh, saxofoons of fluiten tegelijk kon bespelen... Hij, ja, het was een multi-instrumentalist. Hij speelde tenorsaxofoon, Hij speelde dwarsfluit. net Engelse horen, neusfluit, politiefluit, gong, piano. Weet ik van allemaal. En hij was ook nog blind. Dat hoor je niet vaak bij, jazzmuziek, bij muzici in het algemeen. Blinde pianisten, daar zijn er wel een aantal van. Maar uh, saxofoonspelers, die zijn eigenlijk bij mij weet, Ik ken geen ene andere blinde saxofoonspeler. Een heel bekende figuur. Heel aparte figuur ook. En ja, een heel bijzonder mens... Ik voelde zich thuis in verschillende muziekstijlen. Speelde bij met Frank Zappa, maar speelde ook hele andere dingen. Ja, een hele mooie box uitgekomen van hem bestaat er. En dat is de Complete uh, Recordings of Roland Kirk. Een hele bijzondere box. Ik geloof er tien cd'tjes er zitten. Maar eigenlijk allemaal zeer de moeite waard. En dat geldt ook voor de rest van het programma, want we hebben mooie dingen op de rol staan voor de tweede uur. Ik had al beloofd dat we tweede uur ook wat aandacht aan kerstmuziek zouden schenken. Dat gaan we dan ook zeker doen. En uh, ja, van alles wat. Uh, ik zou zeggen, blijf luisteren en geniet van uh, op deze regen -achtige dag van de klanken van ZFM Jazz. En we gaan verder met iets Italiaans. Even kijken welk ik het zou doen. Oh, deze. Mooi. Dat was Ciara Sevillo van haar CD Eclipse. Een CD 2017. Kom vano Le um, Ik had wat kerstmuziek beloofd. En dan ga ik meteen met eentje beginnen. Dat wel een heel bekend melodietje is. Maar de uitvoerenden zullen misschien nog niet zo bekend zijn. Alhoewel, de band timmert aardig aan de weg. De Lost Fingers Gypsy Jazz. Die hebben in 2017 een CD uitgebracht. Coconut Christmas. En van die CD heb ik er een uitgezocht. De. Lost Fingers Sleigh Ride. Cheryl Aime is de zangeres. just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling too. Come on, it's lovely weather for Sleigh Ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you who. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go, let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. I'm just holding your hand, we're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy, and comfy, cozy, We're snuggled up to the like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus to two. Come on, it's lovely together with you there's a birthday party at the home of Farmer Gray it'll be the perfect ending of De Lost Fingers, een uh, Gypsy-gitaarbandje uit uh, Canada, Quebec, dacht ik. En er werd hierbij gezongen door een uh, Cheryl M.A., een bekende jazzzanger die ja, volgens mij geboren in Frankrijk, maar ook veel actief in uh, Canada heeft heel veel mooie cd's gemaakt. Leuk kerstnummertje, om mee te beginnen. En ja, er zijn zoveel jazzmuzikanten... die allemaal wel kerstmuziek op de plaats gezet hebben. En de, deze is ook bijvoorbeeld nog heel bekend. Dexter Gordon, uh, The Christmas Song. Thank you. Christmas Song, gespeeld door Dexter Gordon. En dit komt, ja, er zijn in de jazz heel veel van die verzameld cd'tjes uitgebracht. Dit, dit CD heet bijvoorbeeld Jingle Bell Jam, Jazz in Christmas. CD uit 1994. Maar er staan soms heel verrassende dingen op. En dit is ook een hele mooie. Wie trouwens ook mooie kerstmuziek gemaakt hebben, dat was de Carpenters. Karen en Richard Carpenter. Die hebben een paar kerstcd's gemaakt. En toen ik daar weer eens naar keek, toen kwam ik op het idee om is iets van Karen Carpenter te draaien. Uh, ja, die heeft een stem. Ja, die klinkt als een klok. Uh, zij is helaas niet oud geworden. Ik geloof dat ze anorexia nervosa had. En dat is een, ook aan overleden. Een hartstilstand. Maar dertien jaar na haar overlijden... hebben ze nog een, een solo-album van haar uitgebracht. En het grappige is... daar staat een nummer op wat ik graag wil draaien. Still crazy after all these years. Dat, vorige keer heb ik iets gedraaid... van Brad Meldau die dit speelde. En de keer daarvoor van Paul Simon... van zijn laatste CD... Maar dit is uh, Karin Carpenter. Met dat uh, mooie nummer. Still crazy after all these years. Uh, dan moet ik natuurlijk even zoeken. Of heb ik nou... Ja, hier heb ik hem. To see me, I just smile, and we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all. Is het Blijft een bijzonder nummer, Still Crazy After All These Years. In, in deze uitvoering Karen Carpenter... van de cd die in 1996, eh, 13 jaar na haar overlijden is, uitgebracht. De cd heet Karen Carpenter. Maar Karen Carpenter ken je natuurlijk wel van... Het, een van de bekendste nummers van de Carpenters, Close To You. En ik vond ook een mooie uitvoering van Simone Kopmaier... een Oostenrijkse jazzzangeres. En dat wil ik je niet onthouden. Close To You, Simone Kopmaier. Van een cd'tje, eh, Taking A Chance Of Love... 2007, dacht ik. Simone, Oostenrijkse, yes, Why do birds set Day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So this Ja, misschien het laatste nootje wilde er niet uitkomen bij haar. Simone Kopmeijer, een Oostenrijkse jazzzangeres. En uh, dat is mooi. En natuurlijk een heel bekend nummer van Bert Beckerrek. Uh, de hoogste tijd om toch weer een, een kerstnummer uh, te draaien. En uh, ik heb daar gekozen voor een, een nummer wat niet zo bekend is. A Little Christmas Tree. Ja, het is verschillende uitvoering. Ik dacht dat het door Ned King Cole ooit eens even de eerste op de plaats gezet was. Vervolgens hebben velen het nog op de plaats gezet. El Row heeft, dacht ik, ook op de plaats gezet. Maar ik heb gekozen voor de Duitse jazzzangeres... Liam Bico. Little Christmas Tree. Een schattig kort verhaaltje. Dat moet ik hem wel even opzoeken. Liam Bico, Little Christmas Tree. tree no one to buy you give yourself to me you're worth your weight in precious gold you see my little Christmas tree promise you Christmas tree. I'll make you sparkle just you wait and see my little Christmas tree. I'll put some tinsel in your hair and you'll find that there's a strange new change that you have never seen. I'll bring And Nick, what tree you really are, and there be. My little Christmas tree You're big enough for three Christmas tree. En deze keer de uitvoering van Liam Biko, Duitse jazzhongrest, DCD My Favorite Christmas Songs 2018. Dus noem maar net uh, verschenen. Uh, als je dit een leuk melodietje vindt en een leuk liedje, dan zou ik zeker eens op YouTube kijken. Little Christmas Tree er staat een mooi filmpje op van de uitvoering van Nat King Cole van Kerstbomen. Ook een kleine boom kan mooi zijn, natuurlijk. En ook kleine liedjes kunnen fijn zijn. Uh, bijvoorbeeld Lala Land. een film die volgens mij 2016 stamt, uh, muziek Justin Hurwitz. Uh, daar zit een mooi melodietje in, de titelmuziek. Ik geloof dat het uh, City of Stars heet. En dat draai ik deze keer in de uitvoering van Scott Bradley. postmodern jukebox. City of Stars uit La Land. Een andere ja, zangeres. Die heeft als naam Susie Arioli. Had ook een mooie cd gemaakt in 2004. That's for me. Er staat een grappig nummer op. It's a good day. En dat is het vandaag natuurlijk ook. Alhoewel het grijs en bewolkt is. Geeft het Karnemid nog aan dat misschien de zon er wel doorkomt vandaag. En wordt het toch een mooie dag. Susie Aroli. It's a good day. Lekker, het tempo gaat iets omhoog. Well, it's a good day for singing a song. And it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How can anything be wrong? good day from morning till night. Yeah, it's a good day shining your shoes and it's a good day for losing the blues everything to gain and nothing to lose a good day from morning till night i said to the sun good stijl toen net ook al een keer dus nou twee keer moet kunnen uh, dan gaan we naar het volgende firework Tijd voor Alan Barnes. Een een Britse saxofonist. En uh, ik ga gewoon van zijn muziek draaien. Uh, ja, er komt heel veel uit Engeland. Maar dit is natuurlijk wel een beetje nog de mainstream. Alan Barnes. Van een cd'tje die heet... Uh, Dottie Blues. It had to be you. Mooi toch? En dan had je uh, Candace Springs. Had een cd uitgebracht een paar jaar geleden. Soul Eyes. Wordt goed ontvangen. Mooie cd. En die heeft onlangs weer een nieuwe uitgebracht. Uh, en dat is uh, uh, de cd Indigo. Er staat een heel bekend nummer op. The first time I ever saw your face. Het is een mooie uitvoering van haar. Ik ga hem even opzoeken en dan gaan we die laten horen. De cd is 2018. Nog maar net uit. The first time Ever I saw your face. Mevrouw Springs. We'll mm -hmm. Van de Roberta Fleck van dit nummer, natuurlijk, maar deze van uh, mevrouw Springs van haar nieuwe cd. -tje. Indigo is ook zeer de moeite waard. Het is een, ze heeft toch een warme, donkere stem. En uh, ja, dit soort nummers, dat klinkt geweldig. Misschien dat ik de volgende keer ook nog weer iets van deze mooie cd ga draaien. Ja, we hadden kerst in het uh, gezegd dat we wat kerstmuziek zouden draaien, die we niet zoveel zouden horen. De, en dat gaan we natuurlijk ook doen. Uh, pianist David Ian had een cd gemaakt 2017, Vintage Christmas Trio. Daar staan bekende kerstliedjes op in een jazzy uitvoering. CFM vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alko B. We hebben van alles gedraaid. Sintmuziek muziek de eerste uur, de kerstmuziek de tweede uur en ook hele andere leuke melodietjes zou ik bijna zeggen. Jazz, een beetje pop ook tussendoor moet kunnen. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je de volgende keer er ook bij bent. Dat is voor mij 23 december, de zondag voor kerst. Nou, dan zal het toch wel helemaal in het teken van kerst staan. Dus leuke kerstmuziek dan ook. Ik wens je een hele mooie dag toe. Geniet van het Sinterklaasfeest uh, ja, met elkaar. Leuk, eet wat lekkers en ik zou zeggen tot de volgende keer. See you next time. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.